We hadden bloemetjes in de haren, bijenpijpen en uh, ja, vissersnetten aan het plafond met uh, van die rosé-flessen in mandjes. Ja, zag er niet uit, maar het was wel een tijdsbeeld. Toen de flauwpotman deze prachtige maakte. Let's go to San Francisco. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede uur. Ik ga je oren vertroetelen. Ook vandaag weer op deze paaszondag. Met lekkere muziek van onder andere Marshall Heen. En nog veel meer moois. Dus blijf bij me blijf bij ZVL. We doen nu even Dancing in the City. Goedemorgen. Let the streets have their way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 and I Een mooie antieke van Marshall Heen. Zojuist. Dancing in the City. En deze overgetelijke van VOF de kunst. Allemaal bij ZVO. en Suzanne natuurlijk. Straks over een kwartiertje. Misschien zit je er al een beetje op te wachten. Een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u... Wat is het mooiste dat u vandaag gezien heeft? Niet gisteren, niet vorige week, niet vorige maand... Maar vandaag, je hoort het straks dus hier bij Zetveel, maar eerst, ach, deze vind ik ook toch prachtig, Wes Alane.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 Ja, dat is het. Vandaag een mooie dag. Ja, zondag. Eerste paasdag. Lang weekend voor de meeste mensen. Wat dat is wel prettig. En veel eieren. En zeker chocolade-eieren. Want het is hier echt vol met eigen. Dus uh, er wordt vandaag gesnoept... waar we helemaal gek van worden. Dus um, heb ik je al verteld... van onze geweldige tv-zender. Ja, jongens toch. Die heb je toch wel eens gezien. We hebben daar ontzettend leuke dingen op. Um, actualiteiten en uh, andere leuke beelden. Dus als je daar eens uh, naar wil gaan kijken en jezelf wil gaan verrassen... dan moet je dat zeker doen. Het kan gewoon via de kanalen op je televisie en... natuurlijk ook op onze website. Daar hebben we ook... gewoon een stream zitten waar je naar kunt kijken. Het kost helemaal niks. En je bent ook een beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de regio. Maar dan in beeld. Hier doen we het tegenluid. Daar doen we het in beeld. Omroep ZVL.nl Daar vind je alle frequenties... maar ook gewoon een livestream. Dus ga er maar naartoe. Omroep ZVL.nl We hebben zeeën van tijd... Er is niets aan de horizon, jouw hand in de mijne, ik wist niet dat het ook zo kon, alle keer. Ik hoef niets te verlangen, want jij bent hier bij mij. Ik ben niet meer bang, we voor de regen. Met jou weet ik het zeker, ik voel niet al zo lang. Ik hoop dat het altijd zal blijven. Maar... Ik kan echt van je Ik wist niet dat dit zo kon zijn. Voor de oude rockers onder ons een mooie antieke van de Beatles hier bij ZVL in my life. En Hanna mee en bluff samen in hun laatste verschenen single. Ik ben niet meer bang en waarom zou je bang zijn? Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien heeft? Dat is de vraag. Komt u ook nog ogen en oren tekort in deze wereld? Zoveel wonderbaarlijks. Nou ja, Jeroen van Gent vond dat een goede vraag en stelde het u op straat. Dus wat is het mooiste dat u vandaag, dus niet gisteren, niet vorige week, heeft gezien. Ja, zo in de dagelijkse sleur, wekelijkse sleur, maandelijkse sleur, jaarlijkse sleur... zijn er toch vast wel dingen die ja, eruit springen. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt? Dat is dan de vraag. Wat springt eruit? Mooie dingen. Goedemiddag meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende. Niet over nee, nee, nee. oorlog of over politiek, maar een man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij Ja, ik mag het proberen. <laughs> ik heb ergens wat van dus ik weet niet of ik... Uh, oh, uh, uh, komt, uh, ik, ik heb ik, het gehaald. Ik, u bent te verstaan, ik zie het in uw oh, ogen. Zo. Ja, dat ja. is echt een verschrikking. Nou, moe, hooikoorts heeft u ja. los van. Ja, heel erg. He. Ik ja. zie het in uw ogen, En dit helemaal ja. met uh, uh, dit weer, weet je. Het, het is droog, harde wind. Ja, het sch oh, schiet niet op. En ik ben al gevoelig daarvoor, dus. Het is alleen maar zo vroeger is Echt wel. Nou, ja. mag ik vragen? Ja. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt door die tranen heen van uw hooikoorts? <laughs> ik ben vanmorgen in, uh, even kijken, hier gewaard geweest. Ik doe plantjes rijden voor een bepaalde grote uh, plantenkwekerij. Hier uw gewaard geweest, zelfs ook nog in Lisse geweest. Het was niet druk op de weg, dus ik had het wel naar mijn zin. Uh, wel maar met, met een zonnebril op. Maar ja. dat, uh, ja, dat was het de hoogtepunt van vandaag, zeg maar. Uh... Dat, wa dat was het, het mooiste van Ja, u. eigenlijk wel, ja. ja. Wa en waar zit hem dat in dan? Ik denk dat het uh, normaal gesproken ben ik nog een beetje gestresst met... dinsdag is altijd vrij druk op de weg. Ja. Maar dit keer was ik wat vroeger. En daar had ik nergens last van. Ah. Geen files of zo. Dus een beetje stress was een beetje minder al geworden. Ja, dat, dat scheelt vandaag? Dat scheelt een stuk. Dat en u overdag ook al last van die hoor? Ja, zeker. Ja. Ik heb het al een week of twee, drie... Nee, zelfs een maand of twee, drie moet ik zeggen. Is dat dan niet onveilig op de weg? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee oh. dat niet. Nee, nee, nee, nee. Je, je zit een beetje ogen te wrijven, maar je niet. <laughs> wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt? hele goede vraag. Ja. ja, het mooiste wat u vandaag, daar is nog niet over, oké. Okay. De, de bloesem, de, de ah. bloesems, die, die vind ik het mooist. Ja, dat is een die zijn, Die staan er mooi bij. Het is net een soort feestversiering uh, ja. voor de lente. Voor de lente en ze zijn al alweer aan het uitvallen. Die ja, door de wind. Sneeuw. Ja, ja, door de wind en zo, ja. ja. ja dat klopt. Ja. En wat zou de hond, ja, de hond scharrelt wat rond. Wat zou die, wat zei die? Ja, geen idee. Hè? De wandeling, de ochtendwandeling. Oh, die vindt dat fijn. Die vindt dat helemaal geweldig, ja. Als deze hond kon spreken, ja, hij zeggen: de ochtendwandeling. Ja, de ochtendwandeling. Ja. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt? Mevrouw. <laughs> Geweldig. Ja. Dat is leuk als ze dat terug hoort. Ja ja, de de radio. ook. ja, ja. Ook nog op de radio. Ja. Waar zit hem dat in? Hoe doet u dat? Nou ja, we zijn nog niet zo heel lang bij. Dus dat maakt het nog steeds dat je heel erg verliefd bent. En, en dat maakt het alleen maar mooi toch? Zeker wel. Dus, uh... Al de hele tijd neem ik aan? Nee, al zes jaar pas joh. Jo. Ondanks een uh, wat oudere leeftijd. Maar, uh... Fantastisch. Dat is juist nog mooier. Ja. Maak het nog ja, mooier. zeker, wel. zeker dus, wel. Dus elke keer is dat ja, het mooiste dat u... Ja. Ja, dat ja, ja, ja, is ook weer het, uh, dat ik denk, nou, gelukkig uh, heb ik deze weg ingeslagen en uh, zijn we heel gelukkig zijn. Vertelt dus, u dus, dat haar ook? Ja, ja, zeker. Ja? Man. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat hoort er wel bij. Hè? Dat maakt niet uit, er staat uit. Voor. Ja. Ah, leuk. ja. Ja voor. Had, ja. had ik u al niet een keer gehad? Heel lang. Ja, een paar jaar geleden. Nee, ja. ja. hey, ik heb ja. u nog. Ja. Uh, nou ja, u weet, het, het is een soort van man bij het hond vragen die ik stel. Ja, vraag. De, uh, heel leuk. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt? De polder. De polder? Ja, daar ben ik doorgewandeld, ja. Zomaar? Of met een hond? Nee, geen hond. Ik wandel altijd voor mijn plezier. Zo, iedere dag zo tussen de 5 en de 10 kilometer. Nou, dat, is, dat klinkt goed. Ja, hè? vind ik ook wel. En waar, en waar zit het hem in? De bomen? De... Ja, de bomen? alles. Gewoon. Ja, een hele omgeving. Mooi, de bomen. Soms zie ik schapjes, soms zie ik uh, dit. Ja, klinkt ja. Ja. goed. Het mooiste wat ik gezien heb. Ja. Een, een opstartend bedrijf wat voor de eerste keer een mooie orde binnenhaalt. Dat is een fantastisch antwoord. Ja. Dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Uh, ja, ik bedoel van wat de meeste mensen zeggen. Een opstart Dus net vandaag begonnen? Nee, nee, nee. nee. Dat oh. is, het is een klant van mij die is uh, drie weken terug is die begonnen. Die hebben vandaag de eerste mooie orde binnengehaald. Oh, vandaag. Dus Kijk, ik, dat vind ik wel een mooi ding. Ondanks de moeilijke tijden, ja, economische ja, tijden, ja, loopt het aardig. Ja, het begint. Het begint. goede ja. hoop. Ja. ja. Dat maakt u blij. Of ja, en dit, dat, ja, daar heb ik bewondering voor als dat gebeurt. Ja, ja. dat is mooi dus. Ja. Wat is het mooiste dat u vandaag gezien hebt? Ja, ik denk kinderen die lol met elkaar hadden. Ja, goede Ja? Ja. Uw eigen kinderen? Nou, die heb ik uh, nog niet... Hit, ja, wel vanochtend gezien, maar was vooral op school bij de kinderen... Oh. die buiten het aan het spelen waren en lol hadden. Dat viel wel op zo van, die hebben lol. Je ja. weet weten niet van al je ellende en zo. Oh, ja, dat weten ze wel, maar ze waren ja. lekker aan het buiten spelen. Ja, ja dan dan dus kunnen dus dat kunnen ze gewoon uh, ja, ja, ja, ja, ja. En dat, ja, wat geeft dat voor een gevoel? Oh, dat vind ik fijn. Dat geeft me een goed gevoel. Dat is wel belangrijk ja. ook, neem ik aan. Ja, kan. absoluut. Ja. Hé, hey, mag ik jou wat vragen voor de radio? Even kort. Mag ik je wat vragen voor de radio kort? Ja, Even voor de grap. Ik heb, ik heb lichtvoetige vragen, dus geen ellende, geen politiek of godsdienst ja, of wat dan ja. ook. Maar, nou, let op. Wat is het mooiste wat jij vandaag gezien hebt? Het mooiste wat ik vandaag gezien heb. Ja. Um, kan, van kan van alles zijn. kan van alles zijn. kan van alles zijn. Natuur, familieleden, vrienden, bekenden. Mooie auto. Uh, dan, dan moet ik zeggen, mijn moeder, man. Mijn je? Ben je daar een beetje close mee? Uh, mee? Ja, ja, best wel, ja. Ja? Dus ja. dat, dat zit wel goed? Ja. Wat is het mooiste dat u vandaag heeft gezien? Mijn nieuwe autootje. Nieuwe auto? Ja. Hey. ja. Oh. En wel een tweedehands, een derdehands, weet ik veel. Maar een nieuwe. Ja. Net okay. gehaald. Net gehaald? Ja. Dus dat is echt, uh, ja, geniet dus, zeg maar. Ja, zeker weten. Is dat het mooiste vandaag echt? Ja, Ja, hè? ja. ja het klinkt een beetje gek, ja. Nee, nee, uh, nou ja. Nou, dat, ja, toch ja, wel. Ja, toch wel. Stiekem. Dat is wel fijn, toch? Ja, toch. Had u best wel gedaan om uit te kiezen? Sorry? Maar. Om uit te kiezen, echt echt gekeken en naar uitgekozen wat voor kleur, wat voor model? Uh, nou, ik heb hem vooral uitgekozen op meer deuren omdat ik ook voor mijn ouders zorg, zorgen. Ah. En dan kan ik ze allebei tegelijk meenemen. Want mijn vorige autootje had maar uh, uh, alleen voordeuren en een achterklep. Dus vandaar, Goeie. daar Goeie. is hij op uitgekozen. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Set free. de lunatics. Geweldig. Wat een nummer is dat. Dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. En uh, het was op speciaal verzoek van onze eigen Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage. En als wat hoorde je ook nog hier bij ZVLN en Shine. Uh, dus, het schiet toch lekker op trouwens, uh, de show. En over een kwartier al, ja ruim een kwartier, bijna twintig minuten, eerlijk is eerlijk. Uh, kun je weer luisteren naar ons verzoeknummerprogramma hier bij ZVLN. En het fijne is dat je daar dus zelf... Invloed op kunt uitoefenen. Makkelijk hè? Je gaat naar onze website oproepzvl.nl, ga naar verzoekje en daar vul je een heel klein formuliertje in. Je schrijft daar gewoon op wat je graag wil horen en misschien ook nog een leuk bericht voor iemand. Ook leuk, denk ik. En dan gaan wij straks om 12 uur met jouw muziekkeuze aan de slag. Oproepzvl.nl, ga naar verzoekje en wij regelen het helemaal voor jou op deze paasondag.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 some hero you were Ja, Kyo Sakamoto uit Japan, een van de eerste Japanse hits in Nederland. Eerlijk is eerlijk. Leuk, hè? En uh, nou, daarna hebben we nu niet zoveel meer gehoord eigenlijk, op een of andere manier. Als wat... Nee, oh, wacht even. Harpen hoorde je ervoor. Als wat had ik al afgekondigd, joh. Uh, harpen hoorde je ervoor met movie Star natuurlijk. Uh, hier in de show. Uh, trouwens, het was alweer de 282e uitzending van uh, de zondagmorgen. Dus het is eigenlijk best wel snel gegaan. Ongelooflijk, hè? Zoveel uitzendingen. Dus we gaan naar de 300e dit jaar. Ja, mijn collega's zeggen altijd van... zit jij die uitzendingen nou te tellen? Ja, maar ze gaan in een archief... en dan zie je die nummers vanzelf natuurlijk. En ik ben er best wel een beetje blij mee... dat ik uh, zo lang al plaatjes voor je mag draaien...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 Ziet reeds gloort de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want yeah! we zijn ja! op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. te helpen ben We zijn op de wereld om elkaar. Ja, geweldig. Wat een prachtig nummer is dit. Jawel, uh, het schaap met de vijf poten en uh, we zijn er op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Beetje menselijkheid, hè? Ja, zo gaat het ongeveer op z'n Amsterdams. Uh, dankjewel voor je gezelschap vandaag weer, deze zondag. Volgende week uh, zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn en dan ga ik weer plaatjes voor je draaien zonder uh, eieren. Want we hebben er nu genoeg op. Dus daar kunnen we wel weer even zonder. Um, ik wens je nog een mooie dag bij ZVL. En uh, ik hoop dat we elkaar volgende week zondag weer ontmoeten om een uur of tien. Maar blijf vooral hangen, hè, want we hebben de hele week door. Mooie muziek en de meest recente informatie uit uh, onze eigen regio. Dus stay tuned tot de sluit van de show. Jawel, Sister Sledge. He is the greatest dancer. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled without a town of touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring. and a face that would make any man proud. Oh, what, wow, he's the greatest dancer. Oh, what, wow, that I ever seen. Mm -hmm. Oh, what, wow, he's the greatest dancer. Oh, what, wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance. And he never leaves the disco alone.